That sweet surprise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 Yeah. <laughs> wel een beetje wat radiosenders af van het slopen geweest op het internet. Bij Radio Capelle hebben ze naast zwaardviers ook nog een ander programma. Bij, dat heet Bang Your Radio. Er zit de eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam achter, Thomas Hartenveld. Ik zou regelrecht ook in zijn programma terecht kunnen komen. Ik vind ik trouwens wel grappig, want ik had het over Zuid-Holland. Nou, er is helemaal niks van waar, want ze komen uit Utrecht. Daar ja, nou weten ze wel wat uh, goede muziek is.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 Sometimes I don't know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 Um, uh, uh, hebben jullie eigenlijk ook een beetje in, in dat opzicht een, een muzikale achtergrond met z'n drieën, zijn jullie toch? Of niet? Ja. ja? Um... ja ik, ik, ik heb het over de muzikale opleidingen en dat, en dat soort zaken. Ja, ja. Nou, Paul ken ik van, uh, van het consultorium hmm. uh, in Utrecht. Ja. Daar hebben we allebei uh, gestudeerd. Ja. Uh, die opleiding heet uh, Musician 3.0. Ja. Heel kort gezegd, een soort opleiding tot muzikaal kunstenaar. Dus ja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 Stay To shatter to pieces, and all for what hope can do to a fragile mind.